De laatste dagen van Jericho. Een hoorspel in twee delen van Pieter Mackenzie. Vertaling Tom van Beek. Het tweede deel. Professor Selstich, ik moet u eerlijk zeggen dat ik geen woord geloof van uw verhaal. U hebt eenvoudig niet veertien dagen lang... met een rugzak en een tent door de heuvels getrokken. Onzin. Waarom onzin? Oh, kom nou toch, professor. Bent u niet een beetje te oud voor zo'n soort vakantie? Niks hoor. Hij is zo sterk als een beer. Dat klopt. Ik ben gelukkig nog in uitstekende conditie. Natuurlijk bent u gezond genoeg om een nachtje in een tent te slapen... maar twee weken. En al die tijd helemaal alleen. Maar afgezien daarvan... Het is schitterend weer geweest de afgelopen dagen, En toch hebben uw handen en uw gezicht nauwelijks kleur. <laughs> zou u niet liever een beter verhaal bedenken? Dat is heel scherpzinnig opgemerkt, kolonel. Buitengewoon scherpzinnig. Ach, Deborah, ik zou graag even onder vier ogen willen spreken met onze Charlotte Holmes, als je het niet erg vindt. Natuurlijk, vader. Een lieve meid, vindt u niet, kolonel? Bijzonder. Is ze verloofd? Ja, ik zag dat ze een ring draagt. Ja, met een rijke zakenman. O, die mag van geluk spreken. Ja, ja, ja zeker. En uh, waar waren we gebleven? Oh ja, u zegt dat u mijn verhaal niet gelooft. Colorado. Dat klopt, ja. Verwondert me niets, het was een zwak verhaal. Maar voor we verder gaan praten, moet ik u uit veiligheidsoverwegingen vragen u te legitimeren. Oh ja, ja, ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Mijn identiteitsplaatje... Dank u, kolonel. Lijkt me wel in orde. Nu nog even een eenvoudige proef om te zien of u ook werkelijk kolonel Brown bent. O, natuurlijk. Gaat uw gang. Hier in mijn bureau, la, heb ik een interessant apparaatje. Als ik uw identiteitsplaatje hier in deze gleuf stop, komt er een ononderbroken toon. Als u tenminste van het ministerie van Buitenlandse Zaken komt. Zo. Tevreden? Ja, dank u. Mag ik dan wel mijn plaatje terug? Oh ja, ja natuurlijk. Neem me niet kwalijk alstublieft. Goed, kolonel, laten we ter zaken komen. Ik heb inderdaad niet gekampeerd, maar ik ben de eerste, de beste dag van mijn vakantie hier naar dit huis gegaan... En ik ben niet meer buiten geweest. Ah, dus u wilt zeggen dat u hier al veertien dagen in huis bent... zonder dat de huishoudstok maar iets heeft gemerkt? Ja. En wat is de grap daarvan? Dat kan ik u heel eenvoudig uitleggen. Ik ben namelijk nooit met pensioen gegaan. Ik heb nog steeds de leiding over het onderzoek... waar ik jaren geleden mee begonnen ben. In de kelder van het huis is mijn privé laboratorium. Daar wilde ik een poosje ongestoord werken. Vandaar dat kleine leugentje. Bovendien had ik natuurlijk van tevoren het ministerie gewaarschuwd. Die wisten waar ik was. Misschien wilt u mijn laboratorium wel eens zien? Oh ja, bijzonder graag. En wat vindt u van mijn werkplaatsje? Baten gewoon Zoiets heb ik nog nooit gezien. Dat moet een fortuin gekost hebben. Ja, de staat is deze keer niet al te krenterig geweest. En met recht, er moet zo gauw mogelijk een nieuwe energiebron worden ontwikkeld. De superatoomkracht. En? Hoe ver bent u gevorderd? Het onderzoek is bijna afgerond. Nog even. En we kunnen het principe in de praktijk uitproberen. Wat een tijd- en energieverspilling die verwarmingssystemen zoals we ze tot nu toe kennen. Interieurverwarming trekt een enorme wissel op de traditionele energiebronnen. En tegen welk rendement? De oplossing voor dat probleem ligt hier, in mijn laboratorium. Een klein element, ingebouwd in het fundament van een gebouw, geeft energie genoeg om het gebouw te verwarmen, al was het voor honderd jaar. Daar is verder geen extra brandstof voor nodig. Praktisch geen onderhoudskosten. De warmte toevoer naar het interieur is volledig regelbaar. Ja, dat is het voor de toekomst: die kleine boom van mij. Het is een soort. Uh... Atoombom, als ik het goed begrijp. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Maar dan niet volgens een systeem van kernfusie of kernsplitsing, waarbij maar een tiende van 1% van alle energie uit het atoom vrijkomt. Nee, het gaat hier om een volledige transmutatie, waarbij ik alle energie vrijmaak uit het atoom en uit alles waarmee dat atoom in aanraking komt. Daarmee vergeleken is de bom op Hiroshima een losse vlodder. Uw uitvinding kan dus ook gebruikt worden als wapen? Natuurlijk. Juist, ja. Professor? Ja? Wij kunnen tegenhouden. Wat tegenhouden, kolona? De oorlog, de, de, alles wat er met de mensheid zou gebeuren... De, de totale vernietiging als de internationale spanningen te veel oplopen. Wij moeten dat voorkomen. Ik pas mijn vinding alleen toe voor vredesdoeleinden. De internationale verhoudingen zijn te gespannen. Ieder moment kan het breekpunt bereikt zijn. Mijn beste kolonel, dat wist u toch zeker al lang. Waarom bent u er dan juist nu bang voor? Ik... Ik had niet gedacht dat het nu al technisch mogelijk zou zijn om... Dus dat is het. U beseft opeens dat de grote explosie nog tijdens uw leven zal komen. En dat kunt u niet accepteren. U hebt voor alles keurige beschaafde rationalisaties bij de hand, zolang u de realiteit maar op een afstand kunt houden. U houdt rekening met zoiets als de totale vernietiging, maar dan wel in de verre toekomst. Maar nee, het zal nu gebeuren. Nu, midden in uw geheiligd bestaan. U kunt dat tegenhouden, professor. Ik zeg u nog eens, ik pas mijn vinding alleen toe voor vredesdoeleinden. Ik maak geen wapens. Ik geloof dat we elkaar niet goed begrijpen, professor. De eerste stenen die prehistorische mensen elkaar naar het hoofd gooiden... waren ook niet gemaakt als wapens. Maar ze waren handig om mee te gooien en effectief. En er werd natuurlijk ook niet zonder reden gegooid. U begrijpt het niet. Realiseert u zich niet dat dit land ieder moment kan worden aangevallen? Dat de diplomatieke oplossingen falen, de een na de ander? Dat de mensheid hopeloos en hulpeloos zit te wachten tot het begint? Misschien is het nu zelfs al te laat, maar u kunt het in ieder geval proberen. Wat kan ik in ieder geval proberen? Een superatoombom te maken. Onze luchtmacht heeft hij in een paar uur daar wel dat het meeste effect sorteert. Met welk doel? om een oorlog te voorkomen? Ja, natuurlijk. U denkt, of liever gezegd, u hoopt... dat het gebruik van een zo grote destructieve kracht... het onvermijdelijke zou kunnen voorkomen? Denkt u dat nou werkelijk, kolonel? Nee, ik bedoel... Dus dat denkt u niet? Het gaat erom, professor... Niemand weet waar de eerste bom zal vallen. Dat kan overal zijn. Ik... wij zijn nergens verder. Vij... Precies, en dan nog wat, kolonat. U zou die superatoombom nergens ter wereld kunnen gebruiken. Waarom niet? Eenvoudig, omdat het effect te groot is. De explosie zou een kettingreactie in gang zetten. Het grootste deel van de beschaafde wereld zou veranderen in een zee van kokende en kolkende lava. Tienduizenden jaren zou er geen enkele soort van leven mogelijk zijn. Bent u daar, mevrouw Hilman? Wilt u de open haard aansteken? Er moet regelmatig rook uit de schoorsteen komen... anders denken de mensen het dorp dat het huis niet bewoond wordt. Ja, professor. En nu we het er toch over hebben... rij vanmorgen naar het dorp en ga nog wat boodschappen doen. De dorpelingen hebben u al een paar dagen niet gezien. Alweer boodschappen doen? Ja, alweer. We hebben eten genoeg voor een maand. Dat weet ik wel, beste mevrouw Hilman. Maar daar gaat het niet om. We moeten nu maar precies de gewoonten van onze objecten volgen. We moeten ieder risico vermijden. De zaakjes, waar is Debra? Op haar kamer, denk ik. Zeg haar dat ze naar de bibliotheek komt. Het is weer tijd voor een spelletje Schak. Debra, let op die koningin. Oh, ja. Zou je je gedachten niet eens bij het spel bepalen, Debra? Het spijt me. Debra, ik waarschuw je voor de laatste keer. Ik zou je moeten uitschakelen... als je niet behoorlijk concentreert op jouw deel van het project. Heb je dat goed begrepen? Ja, meneer. En noem me verdomme geen meneer in dit huis. Hier ben ik je vader. Ja, vader. Zo is het beter. Schaak. Oh. Dat was niet nodig geweest... zo je koningin te verliezen. Jouw beurt, Debra. Ja. Neem me niet kwalijk. En alweer schaak. Dat kunnen we niet even ophouden. Je moet behoorlijk leren schaken... Debra kon heel goed schaken. Ze speelde regelmatig met Andreas. Als hij jou uitnodigt voor een partij en je bent niet zo goed als Debra, dan zal hij zeker achterdocht krijgen. Komt hij dan? Wie weet, maar hoe dan ook. Je moet behoorlijk leren schaken voor het geval dat. Schaak. Alweer schaak. En dat is dan schaakmat. Dat was geen fraaie partij. Nee, je hebt ook niet erg fraai gespeeld. Kijk, als je nu je koningin beter had verdedigd... Ik heb dan... hoofdpijn. Ik kan mijn gedachten er niet goed bij dat houden. Dat spijt mijn kindje. Ga even een poosje liggen... dan proberen we het na het diner nog eens. Ik zal mevrouw Hilman zeggen dat je niet gestoord wilt worden. Ja. Het eten staat op tafel, Maria. Ik heb geen honger. Nou, kom dan, meisje. Je hebt in dagen niet behoorlijk gegeten. Heel ondeugend van je. Ik zal de professor moeten waarschuwen als je, je niet kunt gedragen. Ik kan niet tegen hun eten. Het maakt me misselijk. Alles went, Maria. Ja, dat weet ik wel. O, oh, ga nog niet weg. Blijf nog een beetje, alsjeblieft. <laughs> Malle meid. Wat is er met je? Ik ben Bang? Bang? Ik denk, ik, ik, ik, ik geloof dat het Maria is. Haar geest. Het was zo'n lief meisje. Onzin. Je hebt te veel fantasie, Maria. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Kijk, ik moet nu gaan, anders verbrandt de biefstuk. Ik heb wat frisse lucht nodig. Oh, wat prachtig, toch? Wie... wie kan dat zijn? Oh, dat... dat is hem. Dat, dat moet Andrea zijn. Deborah! Oh, neem, neem me niet kwalijk. Ik zag het niet goed tegen de zon in. U lijkt wel een geestverschijning daar in het donker. En u bent toch geen geest, Wat wilt u? Nou, je hoeft niet bang te zijn. Ik kom jullie niet beroven of zo. Zeg Deborah maar dat ik er ben. Andreas, ik ben net terug uit Canada. Deborah? Ja? Ik ken geen Deborah. Ik zal de huishoudster zeggen dat u er bent. Wat, wat, wat bedoel je met ik ken geen Deborah... Is dit dan niet het huis van professor Salstis? Hij, hij woont hier toch nog wel? Ja, dit is zijn huis, maar hij woont hier alleen. Alleen? Ja. Maar er staat nog een onafgemaakte partij schaak op het bord. Wie speelt die partij? Ik weet het niet. Ik ben hier pas drie maanden. Het spel heeft er altijd al zo gestaan, voor zover ik maar weet. Drie, drie maanden? Ben je gek? Pardon? Wie ben je? Maria. En je bent hier al drie maanden? Ja, ik ben een nichtje van professor Solstit. Dat, dat, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wat gebeurt er hier allemaal? Maar ik ben zijn nichtje. Dat, dat bedoel ik niet. Ik, ik wil de huishoudster spreken. Wil je er even roepen voor me? Ja, natuurlijk. Zal ik u even voorgaan naar de zitkamer? Nee. Huh? nee. Nee, ik, ik, ik blijf liever hier in de bibliotheek. Ja, inderdaad. Het is Andreas. Ach, dag, dag mevrouw Hilman. Goeie, oude, betrouwbare mevrouw Hilman. Ik had net het gevoel of het huis behekst was of zo, of, of er iets verschrikkelijks was gebeurd. Maar nu ik u zie als een rat in de branding. Nu ben ik weer gerust. U ziet er uitstekend uit, meneer Andreas. We hebben bijna een jaar niets van u gehoord. We dachten al dat u dood was. U speelt al hetzelfde spelletje, zie ik. Wat bedoelt u? Hetzelfde spelletje? Er is hier iets veranderd, mevrouw Hilman. Wat is er gebeurd? Wat bedoelt u? Het is hier koud kil geworden. Ik voelde het al toen ik het hek binnenreed. De hele rit hier naartoe scheen de zon en de zee glinsterde. Het leek wel of de eilandjes in de baai dreven op het water. Iedere kilometer bracht me dichter bij Deborah. Ik was blij en gelukkig. Maar toen ik het terrein opreed, verdween de zon achter het huis. Zelfs de zee was plotseling grauw en somber. Het hek was verroest. De oprijlaan staat vol onkruid. En toen, hier binnen... Maakt me bang. Wat is er gebeurd, mevrouw Hilman? Nou? Ze is dood. De... Deborah, dood. Ga zitten, Andreas. Ik zal je iets inschenken. Ik had je ook niet meer moeten overvallen naar zo'n lange en vermoeiende De... reis. Nee, doet u geen moeite. Vertelt u me alles, mevrouw Hilman? Het is bijna een jaar geleden nu. Het was koud en guur. Ze gingen een lange wandeling maken. U weet hoe graag ze buiten was in de natuur. Ze vatte kou, maar ze wilde het niet uitzieken. En toen ze dan eindelijk ging liggen, was het te laat. Een jaar geleden? Hmm? Maar dat, dat kan niet. Dat, dat is onmogelijk. Ik ben vijf weken geleden nog in dit huis geweest en toen was Deborah nog springlevend. Meneer Andreas... Wees u alstublieft ernstig. Nou, nou moet u eens goed naar me luisteren, mevrouw Hilman. Deborah was sterk. Ze was wel klein en tenger, maar ze was sterk. Zeker niet iemand die doodgaat aan een griepje. En toch heeft de kou haar geveld. Ik geloof er geen woord van. Het was de kou in haar hart. Na uw vertrek heb ik haar niet meer horen lachen, meneer Andreas. Deborah, Deborah. Wat hebben ze met je gedaan? Er is hier iets niet pluis en ik zal erachter komen wat... Gaat u verder, mevrouw Hilman. Ze kon zo vrolijk en gelukkig zijn vroeger. Ja, de professor had het te druk met zijn werk. Hij sloot zichzelf af voor de buitenwereld. Maar hij hield van haar. Daar twijfelde ze ook nooit aan. Maar ze had behoefte aan warmte en gezelligheid. En de professor was koel en teruggetrokken. Ze, ze kon er niet tegenop. Ja, ze... is doodgevroren. Deborah, Deborah, mijn liefste. Wat hebben ze met je gedaan? U had haar kunnen redden, meneer Andreas, maar u hebt haar in de steek gelaten. Dat is een verdomde leugen. Ik heb Deborah niet in de steek gelaten, dat zou ik niet kunnen. En zeker u moet dat weten, mevrouw Hilman. Ik weet dat Deborah u altijd alles vertelde. Ze beschouwde u als een van de weinige vrienden. Het zou beter voor haar geweest zijn als u niet was weggegaan. Ik zal ik een kamer voor hem in orde maken. U blijft toch, meneer Andreas? U wordt toch nergens anders verwacht? Ik... Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik zal mijn koffer even uit de auto halen. Dat kan ik wel voor u doen. Ik wil professor Solstie spreken. Waar kan ik hem vinden? Hij maakt een tochtje met de boot, maar hij zou voor donker terug zijn. Dan wacht ik op hem. Zou u me een poosje alleen willen laten? Hier heb ik haar voor het laatst gezien. In de rode jurk. Ze, ze heeft een boodschap voor u achtergelaten. Ze zei... Zeg Andreas dat ik zielsveel van hem gehouden heb. Ik hou ook van mijn vader. Maar Andreas heeft mijn levensvreugde gegeven. Ze, ze heeft me gevraagd. U dat te zeggen, als u mag terugkomen. Dank De... Andreas, lieveling. Deborah! Oh, god zeg dank! Wat is er, schat? Je staat naar me te kijken of ik een geestverschijning ik, ben. Ik dacht dat je. Mevrouw Hilman heeft me net verteld dat... Ach, ik moet gedroomd hebben. Een nachtmerrie. Oh nou, vertel eens. Ach, ik, ik kan me nu al bijna niet meer herinneren. Ik kwam hier die, de bibliotheek binnen. Jij was er niet. Het was zo vreemd koud. mijn schat, je staat helemaal te rillen. Ik zal eens even kijken wat mevrouw Hilman nog in de je heeft tegen een opkomende griep. Nee, nee, middeltjes zijn vaak erger dan de kwaal. Doe maar geen moeite. <laughs> ja, dat niet. Oh, bro. Nou, hoe lang moet ik nog wachten? Op oh, de Deborah, schat liefst, Deborah. <tie> Deborah, Oh, Andreas, ik heb je zo gemist. Ja, ik ook, schat, ik ook. Ik heb je zo ontzettend gemist. Deborah. Ja, schat. Waarom is dat allemaal? Die leugens en zo. Wat voor leugens? Ach, schij nou uit, Deborah. Mevrouw Hilman vertelt me net dat je een jaar geleden gestorven bent en... Waarom zou ze zo'n afschuwelijke leugen vertellen? Ja, dat zou ik nou ook wel eens graag willen weten. En als ik dan al dood zou zijn, Andreas, dan was ik toch nooit een jaar geleden gestorven. Vijf weken geleden hebben we nog samen hier in de bibliotheek gezeten. Ik geloof dat ik gek word, Deborah. Wat betekent dit allemaal? Wat gebeurt er allemaal in dit verdomde huis? We hebben bijna ons hele leven samen gespeeld en samen gelachen. Andreas... We hebben altijd van elkaar gehouden. Sinds ik een kind was, ben jij altijd mijn liefste vriend geweest. Met wie moet ik vrolijk zijn als jij weg bent? Weg bent? Waar naartoe? En, en waarom praat je zo gek? Arme vader. Arme vader? Andreas, je begrijpt het niet. Dat, dat mag je wel zeggen, ja. Oh Andreas, wat moeten we doen? Waarom doen? Het is een kwelling om zo verder te moeten gaan. Ja, precies. En het kan ook niet verder gaan zo. lieveling. Je bent niet in orde. Ga met me mee naar Londen. Wat? En vader alleen laten? Ja. Hoe zou ik dat kunnen? De gedachte alleen al vind ik gemeen. Gemeen? Je zou bijna zeggen dat de professor niet je vader, maar je minnaar is of zoiets. Andreas, lieveling. Je weet toch dat ik hem niet alleen kan laten. Hij heeft me toch nodig. Net zoals ik jou nodig heb. Ik geloof dat jij mij ziet als een soort volwassen speelpop. Ik zie jou alleen maar als het grote geluk in mijn leven. Ik kan haast niet geloven dat. Wat kun je niet geloven? Dat je me echt wou meenemen naar Londen. Zegt onze vriendschap je dan niets? Oh, wat. Zie je dan niet het verschil tussen vriendschap en liefde? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Oh, nee, we zullen alles verliezen als jij het beste wilt achterlaten. Ja. Ik geloof dat jij het niet begrijpt. Deborah, wat is er met je? Niets. Ik voel me uitstekend. Ik geloof er niets van, Deborah. Je bent veranderd. Griezelig gewoon hoe je veranderd bent. Hoor eens, het is al laat. Je ziet er een beetje moe uit. De wind steekt op. Ik kan maar weten weggaan. Ik hou er niet van in het donker te rijden. Het is een gevaarlijke weg naar erop, dat weet je. Zo smal en met al die kronkels. Wel te rusten. Het moet een sleutel zijn Die past op al die krankzinnigheid Waardoor alles begrijpelijk wordt Ik zal hulp nodig hebben Ik wil geen enkel risico nemen Ik kan het beste Peter Brown bellen een vraag of hij wil komen. Deborah, hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je de terrasdeuren moet sluiten? Laat me nog even, vader. Het is zo fijn om naar de zee te luisteren. Nee, ik hou niet van de zee. Goed, zake. Denk je dat die Andreas nog terug zal komen? Ik weet het niet. Wat is er fout gegaan? Ik weet niet wat liefde is. Dat is er fout gegaan waarschijnlijk. Het geeft ook niet. Het is al gebeurd voordat hij de situatie begrijpt. Dus alles is klaar? Alles is klaar. Hmm. Ja, juffrouw, kolonel Brown. En kunt u me nu doorverbinden, alstublieft? Dank u. Hallo, Pieter. Andreas hier. Hoe gaat het, ouwe jongen? Ach, uitstekend, uitstekend. Zeg, luister eens. Ik bel vanuit Family. Ja. Kun jij hier morgen naartoe komen? Pieter, ik geloof dat het bijzonder ernstig is. Nee, nee, nee. Dat kan ik je zo niet zeggen door de telefoon. Ik blijf vannacht in de herberg. Ja, de herberg in family. Er is er maar één. Kunnen we elkaar daar morgenochtend ontmoeten? Ah, fijn. Fijn dat je meteen komt. Dank je. Tot morgen. Ik kom bij ja, graag in zulke oude hotelletjes, Andreas. Kijk toch eens, wat een keus. Heerlijke boerenham, verse eieren, warme toast en zelfgemaakte marmelade. In Londen vind je zoiets niet meer. Ja, hou nou maar op, Pieter. Wat denk je ervan? Kom, kom, kom, niet zo haastig. Ik zit de hele tijd over dat fraaie verhaal van jou na te denken. Fantastische geschiedenis. Ja, misschien wilde ze er alleen maar, maar tussen nemen. Nee, nee, Pieter. Ik weet heel zeker dat er iets anders aan de hand was. Ja, maar wat dan als het geen misplaatste grap was? Ze meenden het, Pieter. Het ging hen erom dat ik aan mezelf zou gaan twijfelen, dat ik zou denken dat ik gek was. Nou, en ik moet zeggen, het is ze bijna gelukt. Pieter, er is iets verschrikkelijks aan de hand daar in dat huis... En voordat ik hier naartoe gereden ben... heb ik alle mensen die in het huis van de professor wonen laten natrekken. Er is niks bijzonders uitgekomen. Maar daar gaat het ook niet om. We zullen iets meer aan de weet moeten komen. We kunnen ze niet zomaar met z'n allen laten oppakken. Zoals ik zeg, feiten. Daar gaat het om. Deborah deed zo nu en dan verdomd vreemd. Huh? Ze had zo'n zo metalige klank in haar stem. En, en, en zo'n vlakke intonatie die ik niet van herken. ken. Het... Weet je dat zeker? ja. Kom mee. We gaan eens een praatje maken met onze inspecteur van politie. Ja, maar kolonel, dat is belachelijk. Waarom zouden wij professor Solstice arresteren? Dat is mijn verantwoording, inspecteur. Nou ja, goed, zoals u wilt. Gewapend? Zeker. Al uw mensen moeten gewapend zijn. Mag ik binnenkomen, alstublieft? Wie bent u? Andreas. Ik ben met een paar vrienden. Wat wil je? Ik wil alleen maar even met u praten. Is er iets? Als u de deur open doet, kan ik het u allemaal wat rustiger vertellen. Het spijt me. Kom morgen maar terug. Dan kunnen we even praten als je dat wilt. Nee, professor, nu! Ja, trap de deur in! Nee, wacht! En wat brengt u hier, kolonel Brown? Ik ben van een heel speciale afdeling van Buitenlandse Zaken. De Veiligheidsdienst. Zo, en wat kan ik voor u doen? U staat onder arrest, professor. Als buitenaardse spion. <laughs> ik, een buitenaardse spion? Nou moet u het toch niet nog gekker maken, kolonel. Ik waarschuw u, professor. Dit is een ernstige zaak. Waarom doden we hem niet meteen? Er is geen tijd te verliezen. Ga zitten, professor. Zo, dat is beter. Hoe groot is het gevaar? Is er nog een kans dat hij... Ach, een kleine kans misschien. In ieder geval moeten we het risico nemen. Ik denk dat we beter meteen met hem kunnen afrekenen. Blijf kalm alsjeblieft, Andreas. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Luister goed. U weet dat dit het einde is. Als we uitgepraat zijn, neem u mee naar buiten. En dan laten we u van de aardbodem verdwijnen. Er zal niets van u overblijven. Begrepen? Maar zeg me toch hoe... O, oh, dat wil ik u graag vertellen. Een paar weken geleden kregen wij meldingen binnen die erop wezen... dat er hier in de omgeving een ruimteschip was geland. Wij we weten nu dat de buitenaardse wezens... professor Solstice gekidnapt hebben. Ze hebben hem ter plekke ingevroren, zijn schedel gelicht... en zijn hersenen meegenomen. Het stomste wat ze hadden kunnen doen, maar waarschijnlijk hadden ze geen andere keus. Ze hadden die hersenen nodig om een perfecte kopie van de professor te maken. Een biorobot. En waarom juist professor Solstitch? Omdat die in zijn privé-laboratorium de superatoomkracht had ontwikkeld. Daarmee kan je superatoombommen maken. En daar ging het dan om. <lacht> Onzin. Waarom zouden buitenaardse wezens mijn bom willen hebben? Daar kom ik later op. De robotprofessor vermoorde Deborah, mevrouw Hillman, de huishoudster, en Maria, het nichtje van de professor. Al deze mensen werden vervangen door biorobots die in alles hun gelijken waren. Uiterlijk, gewoonte, sociaal gedrag enzovoort. Maar de man waar het allemaal om ging, was professor Solstitch een excellent geleerde. De buitenaardse wezens hebben deze hele gruwelijke operatie op touw gezet om de mensheid te vernietigen. Het waarom blijft voorlopig nog in het duister. In ieder geval was het de bedoeling dat de biorobots een superatoombom tot ontploffing zouden brengen... waardoor de hele wereld meteen in een atoomoorlog zou worden gestort. Dat laatste hadden ze heel goed gezien natuurlijk. Maar ik ben professor Solstice. Nee, dat bent u niet! U bent niets anders dan een verdomde machine. Maar Andreas, ik ben de vader van Debra. Herken je me dan Hal niet? op! Ik wil geen woord meer horen. Jij hebt Debra vermoord. Jij machine. Tussen haakjes. Waar zijn die andere robots nu? Ah, ik begrijp het. Vernietigd, omdat ze overbodig geworden waren. Ik ben Stitch. Ik weet het. Ik ben niet getransfereerd. Ik ben dezelfde die ik altijd geweest ben... Dat moet ik toch op een of andere manier kunnen bewijzen. Biorobots kunnen zo gebouwd zijn dat ze niet weten dat ze robots zijn. Ze hebben dan niet alleen het artelijk, maar ook de geest van een mens. Ze zijn eenvoudigweg weg voorzien van kunstmatige referentiesystemen. En, inspecteur, hebt u de andere robots gevonden? Ja, ik denk het wel, kolonel. Ze lagen in de achtertuin. Ja, ze zagen er heel menselijk uit. Ja, behalve dan dat het net leek alsof ze geen benenstelsel hadden. Zo verfrommeld lagen hun armen en benen. Ja, dat die open monden en die glazige ogen. Net, net, net een stel afgedankte machines. Schiet hem neer, Pieter. Heeft Deborah vermoord. Dadelijk vermoordt hij ons ook nog. Als die bom afgaat, maak hem af, Pieter, voordat hij ons afmaakt. U hebt gelijk. Ik ben geen menselijk wezen. Ik ben een robot. Ik had je moeten doden, Andreas. Maar ik kon niet, want ik ben geprogrammeerd om drie mensen te doden. Niet meer. Daarom moest ik je hier levend vandaan laten gaan. Hebt u een bom gemaakt met behulp van uw superatoomkracht? Ja, in het laboratorium in de kelder. De totale vernietiging door atoomkracht. Oh, mijn god. Waar? Waar is die bom? Zoals ik al zei, in het laboratorium... Maar het zal u niet helpen. Wanneer? Hij kan elk ogenblik exploderen. Over tien seconden. Mijn meesters zeggen dat het hen spijt. Maar er is geen alternatief. <totstuk> De grote krater is door de eeuwen heen weinig veranderd. Het is nog steeds een levend, een gruwelijk monument van een super die een eind heeft gemaakt aan de oorlog op aarde, maar tegelijk aan de mensheid. Het is tot nu toe niet mogelijk geweest met onze ruimteschepen in de buurt van die grote krater te komen en de afschuwelijke mutanten die nog op aarde leven... ...blijven dan ook op eerbiedige afstand van de schuimende, kolkende lavazee... ...waar boven een spookachtige paarse gloed hangt. Het zal tienduizenden jaren duren... ...voordat de blauwe planeet aarde hersteld zal zijn van de schade... ...die de atoomontploffing heeft aangericht. Maar één ding is zeker... ...in al die tijd zal er vrede heersen op aarde... Dit was het laatste deel van De Laatste Dagen van Jericho. Een hoorspel in twee delen van Pieter Mackenzie, Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling. Professor Solstich, Lo van Hensbergen. Deborah, zijn dochter, Corrie van der Linden. Andreas, Kees Broos. Kolonel Brown, Robert Sobels. Inspecteur van politie Con Meijer. Mevrouw Hilman... Feestia Rone, Maria, Barbara Hofman. En een reisleider: Joop van der Donk. Technische verzorging: Leon Dubois en Cor de Groot. Regie: Dick van Putten.